En ik, Johan. Maar er kan nog verandering komen, want uh, ja, misschien komen er zometeen nog meer gasten aan. Hoogstwaarschade, Yoshi. En uh, misschien uh, nog veel meer mensen. Dat uh, zien we zometeen wel. Uh, laten we gewoon beginnen met goud, zilver, bitcoins en dus de staatsschuldmeter. Uh, we beginnen met uh, de marijuane-index.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 Dan springen ze er bovenop. Ja, en dan heb je nog, zeker voor Amerikanen, nog allerlei fiscale regels. Van iedere trade die je maakt met een echte dollar, of van crypto naar een eigen dollar, dan moet je winstbelasting betalen. Bijvoorbeeld, ja, dat weet ik dan niet exact, maar. Maar dat is de reden dat ze Tether ooit hebben uitgevonden, omdat er heel veel handelaren, ja, dat is zo shit. Elke keer als ik wil cashen in dollars, betaal ik meteen de helft aan de belastingdienst.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 Deze marktbeweging, die is echt. En daarom wilde ik je daar even vanaf de hoogte... Ja, en om nog even over je documentaire te hebben. Hoe vond jij het? Ja, als je net achteraf terugkijkt, dan denk je altijd... had ik maar dit gezegd, en had ik dat maar niet gezegd. En, maar over het algemeen genomen. Ik heb er heel veel uh, leuke reacties op gekregen. Ik heb heel veel nieuwe contacten ermee opgedaan. Uh, er komt hopelijk nog een leuke... Uh,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 Uh, ja, we zijn lekker bezig, dus ik hou je op de hoogte. Hoop dankjewel. Dan ga ik weer dan ga ik even okay. verder met olie en uh, het goud. Uh, Peter, uh, hoe doet uh, goud het? Uh, goud staat op 1289 dollar, dus dat is ook wat gezakt. Hm. We zijn onder de 1300 gekomen en uh, olie is 71,47 uh, cent per, per vond. Dus dat zit nog steeds een beetje... Ja. Een beetje in de lift, moet dan een beetje aan bodem de hoge okay. nou, De die staat op uh, 483,100 miljard in het rood. Dat is een overschot geloof ik, hè? Een overschot? Dat was... Ja, dat was ik. <laughs> ja, daar hebben ze uh, heel snel doorheen gejaagd, uh, durf ik te wedden. <laughs> dus alleen een maand dat de belastinginkomsten binnenkomen. Ja, ja, ja. Maar, ja. het kan wel eens zijn natuurlijk dat uh, dit jaar 2000 het is er ook even... Uh, Net zo'n overspotje geweest, geloof ik, eventjes vlak voordat hij de zaken in elkaar ploft. Oh, ja. ja. Slecht teken over het algemeen. Nou, ik weet al waar het uh, net na naartoe gaat. Dat is het eerste bericht dat we gaan behandelen. Uh, de legers moeten nog sneller uh, gemobiliseerd kunnen worden. Ja, het leger in Europa. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou over een Europese leger... Ja. Europa moet in 2025 klaar zijn voor snelle militaire mobilisatie om oorlogsdreiging in het hoofd te bieden. Daar worden nu ingrijpende maatregelen genomen, maar dan welke oorlogsdreigingen. maar waar dreigt er weer dreigt ons aan te vallen. Het is mij uh, even ontgaan allemaal, maar het zal po Poetin wel weer zijn doen. <laughs> staat de, de, de, de, de, de, de, de Europese Commissie te voorstellen om het transportnetwerk voor reizigers en goederen ook geschikt te maken voor acute verplaatsing van troepen, wapens, exclusieve en zwaar materieel van quote, onze quote, strijdmachten. Dus onze zetten ze nog wat tussen aanhalingstekens. Het moet duidelijk zijn dat het, Europees, dat het niet meer ons is. Maar het is ook raar dat ze dus het transportnetwerk voor reizigers gaan gebruiken voor acute verplaatsingen van explosieven. <lacht> dat vind ik ook maar volgens mij doen ze dat al, ja. ik bedoel gewoon ik in Amersfoort. Ik zie regelmatig de tanks de trein opgaan en, uh, en Joost mag weten waar verplaatst worden. Nee, ja, ze, ze gebruiken wel een aparte trein, maar wel hetzelfde.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 Tanks die snel als voor de Europa vervoerd moeten ja. kunnen worden. Kijk, Poetin kan in, in Griekenland aanvallen. Maar dan kan hij volgende week in taal aanvallen. Dan moet je enorm snel die drie tanks heen weer kunnen plaatsen om Poetin het lijf te bieden. Ja. Te, uh, Tegenweg te bieden. Maar ja, het Europese parlement en de lidstaten zijn in positief. Je zegt iemand, uh, het ziet eruit dat er een flink bedrag vrijgemaakt wordt voor militaire mobiliteit. Al dus van, kamp. nou daar gaat jouw bedrag waar ik het net over had. Uh, wat hebben we aan de Europese legers als steeds niet ...onder een viaduct door kunnen of als spoorlijnen, bruggen... ...en wegen niet zijn toegerust op groot militair materieel. Volgens mij zijn ze dat al, hoor. Dat wordt allemaal in die bouwplannen... ...ik denk dat dit gewoon weer een... hoor, uh, wat? Het? De bouwlobby zit hier gewoon achter. Nou, dat zou ik kunnen zeggen. Maar het heet het Tentee uh, Transportnetwerk... ...Europese Transportnetwerk Tentee... ...met naadloze corridors, ...waarin honderden miljarden worden gestoken. Ja, uh, uh, uh. ...is bij uitstek ges, geschikt voor militaire toepassingen. Voor betere samenwerking van de legers in Europa... ...is infrastructuur een absolute randvoorwaarde. Dat is de Hitler ook, en die maakte de infrastructuur ook heel goed... ...om al die troepen te kunnen verplaatsen. Die staat ook uh, nog militaire snelweer Onder andere de Nederlandse mini minister van Defensie maakt werk van militaire snelweer Nederland heeft hier extra belang bij. Omdat in ons, in, in, in gewone aanval vanuit het oosten... ...de Amerikanen direct militair materiaal via Rotterdam... Moeten, kunt, in ...Europa in moeten kunnen sturen. Ze zeggen gewoon, ja, moet uh, in gaan aanvallen. En dan heb je enorme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 ja, ik, ze zitten weer hele dreiging op te kloppen. Ja, uh, ik geloof er helemaal niks van, van die, uh, van die dreiging. Ik uh, begrijp dat ze dat weer uh, nodig hebben. Ja, maar als, als ze dreiging verwachten vanuit, het, uh, vanuit Rusland, waarom pleuren ze niet al die uh, soldaten daar ook? Oh? Ja, dat doen ze dat natuurlijk al. Ze hebben al enorme militaire oefeningen. Die... Ja, maar ze, misschien verwachten ze aanvallen vanuit Groot-Brittannië na de brexit. Ja, dat is eigenlijk, ja. <laughs> Yeah, of uh, van Italië, hè, de, met de vijf, uh, vijf sterrenbewegingen. Yeah. Dat is ook nog een berichtje, wat, uh, yeah, wat vandaag wel actueel is. Uh, oh ja, vertel maar joh, je het toch over de Nee, de, de, de, de, de Lega en de vijf sterrenbewegingen hebben ook een verkiezing gewonnen. En die willen eventjes 250 miljard uh, aan euro aan schuld kwijtgescholden zien worden. Maar ja, het is natuurlijk die schuld. De, wat de enige schuld is, is de andere bezitting. Dus die, die, die banken in Noord-Europa, die, ja, die zijn eigendom van de bezittingen eigenlijk. Dus jouw vaargeld is eigenlijk een Italiaanse schuld. Als, veel, als ze uh, inderdaad voor elkaar krijgen dat de ECB st haalt door 250 miljard euro schuld, dan denk ik dat er in de bankrekeningen ook geen geld meer hebben op de banken. Yeah. Plus dat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 <laughs> ja. <laughs> ja, je zegt, de Italianen kunnen gewoon een crypto. Ik nou, denk dat de munt die de Italianen gaan willen hebben, is er eentje die de Italiaanse regering bij kan drukken. Mm. Ja, dat is met crypto niet het geval. Ja, ja. ja, je kan zo een floppy coin beginnen hoor. Ja, dat is waar. Ja. Je kan er zo een uh, coin zonder cap beginnen. Ja. Eentje wat je er moet doen, de Italianen verplicht om te gebruiken. Ja. Maar ja, ik denk, het, het heeft op mij nog geen indruk. Het raar is natuurlijk dat. Uh, de NATO die zit al een heleboel paraden, militaire parades bij de Russische grens. En de Russen die zeggen dan: oh jee, we worden bedreigd. Uh, we moeten meer, we moeten mobiliseren. Uh, want uh, de, de Europeanen komen er weer eens aan. Uh, trekken weer eens op naar Moskou. En, en zo gaat het andersom. Dan trekken zij de troepen samen bij de grens. En dan zeggen: NATO: zie je wel. Als, uh, enorme agressie vanuit de uh, Russen. Dus uh, uh, uh, wij moeten meer troepen naartoe. Uh, het is dus echt. Uh,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 Vorige week zag het erna nou uit dat het vrede zou worden. Nou, zelfs Trump werd al uh, hoe dat, uh, genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede. Voor iets wat nog eventueel zou moeten gebeuren. Maar ja goed, hebben we het Obama ook gehad. Ja, nu ziet het er in één keer weer helemaal anders uit. Ja, het komt weer een beetje voorbij hè. Wie had dat gedacht? Yeah. <laughs> maar goed, daar zullen we maar nog even niet over hebben hè.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 het is altijd het geval dat er een aanslag pleegt, is dat dan uit onderzoek blijkt dat ze hem al in de peiling hadden. Ja, ja, in Amerika ook natuurlijk met de FBI hè, en iemand die een school wil beginnen. Ja, ze nee, hadden altijd al, uh, in, ja, het altijd al dat helemaal in de gaten. Dus, uh, ze hadden waarschijnlijk alleen net niet genoeg volmachten om er wat aan te doen. Ja, en in het geval van de FBI waren ze druk bezig met Trump.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 Dat zijn vaak mensen met ontzettend laag IQ die heel makkelijk beïnvloedbaar zijn. En ja, dat staat wel weer goed op de statistieken. Maar dat is hier denk niet het geval. Het is wel weer een unieke combinatie. Want over het algemeen, als iemand uit Syrië komt en hij uh, steekt mensen zijn een mes neer, dan is het ISIS en het uh, is een terrorist. En hij zei: hallo akbar of zoiets, we moeten er altijd bijgezet worden.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 Het kan ook gewoon iemand zijn die daar uh, zoveel last van de oorlog gehad heeft dat hij een posttraumatische test sted Ja, misschien is er de hele familie aan de Ja. Je kan, uh, het betekent om een serie te hebben en dan niet uh, ja, iets vreselijk beter gemaakt te hebben. Zo van van heel vroeg bekend uit de, de Eerste Wereldoorlog, dat is mensen dan shell-shock, en die kunnen er ook niet meer opereren dan. En dan, uh, ja, heel veel van de medische... Behandelingen zijn erop gericht om de mensen zo dus snel mogelijk weer aan het vechten te krijgen. Maar sommige mensen die uh, ja, zijn, ondanks dat ze ja, blijkbaar geen fysieke verwondingen hebben, zijn ze gewoon helemaal, ja, helemaal kapot. En ik kan me ook wel voorstellen als je, zeker als je daar wel je dus heel, de weggebombardeerd en je over familie uh, opgeblazen en uh, ja, dat heb je allemaal gezien, dan, uh, ja, dan word je helemaal gek van, denk ik. Uh. Maar ja, dat is ook raar. Er staat ook bij deze voor de heeft dus mensen neergestoken en staat daar, het incident is niet opgeheist. Wat moet ik daar nou voor denken? Ja, ja, normaal eist ISIS alles op, weet je wel. Het kan gewoon zijn dat deze ook gewoon helemaal niks met ISIS te maken had of zo, weet je wel. meneer F, Malek F, die met een paar mensen neer, ze pakken Malek F op, hij legt wisselende verklaringen af en dan staat er, het incident is niet opgeheist. Ja, dus Malek F, toch? Dus, uh, wat uh, wat zoekt je nou nog verder dan? Ja, en Misschien heeft ISIS gewoon geen uh, abonnement op Nederlandse kranten of zo. Dat dus ze worden geen weguit uh, uit het Nederlandse nieuws misschien. Nee, ja. dat zal het niet zijn. Maar ja, dus zie je Zat op het moment van de waarschuwing. Dus hij uh, had een waarschuwing gekregen, maar die was een slecht Engels opgesteld. En uh, ze hebben het breed beoordeeld. We hebben een onderzoek gedaan. En op dat moment was er geen aanleiding van de man, man, om een man aan te merken. Die iemand met een terroristisch achtergrond. Maar ze konden het ook niet uitsluiten. Ze konden er eigenlijk niets over zeggen. Na een breed onderzoek konden ze eigenlijk gewoon niets hebben. En uh, ja, de Syriër. Ja, de, de, de, de, Alleen een anonieme verklaring zonder verre, verdere bevestiging uit onderzoek is onvoldoende om iemand aan te houden. De Syriërs zat op het moment van de waarschuwing gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling. Ik weet niet precies wat dat is, maar geestelijke gezondheidszorg of ja, zo. Ja, ja, ja. Nadat hij zijn huisraad uit het raam was gehoord, inderdaad. Ja, het is een beetje triest. Dat soort dingen. Ja, dan gaan we nu even verder naar het volgende bericht, want we blijven nog even in uh, de justitiesferen. We gaan even naar het uh, openbaar ministerie, want daar is het ook het een en ander gebeurd.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 En daar nou, in Nederland heb je ook een openbaar ministerie. En, uh, ja, er is een intieme relatie tussen twee hoofd van justitie. Die jarenlang overzwegen zou zijn. Volgens de NOC. En dat gaat over de heer Mark van Dimwegen. En die sprak in het geheim ook met zowel Marianne Bloos, rechts. En dan had eerder een eerder relatie met Helene Rutgers, links op de foto. En dan uh, kijk ik naar die foto en dan denk ik, ja, het is maar verschillen. Maar, ja. Uh, yeah. Ik, euh, als het een carrière moe is, dan. Ja, fijn euh, nou Ja, Ze werd in 2011 oh, door Van Nimwegen benoemd tot hoofdofficier bij justitie van het functioneel parket. In 2014 klaarde een aantal aanklagen daarom bij het ministerie over nepotisme, Vriendjespolitiek. Dus, uh, nou ja. Dus, uh, meneer Mark van Nimwegen heeft zich hoger opgewerkt door midden van uh, intieme relaties. Meestal. Uh, Zie je dat andersom gaan, maar uh, ja, dat kan dus ook om je als man uh, omhoog te wippen in. Uh, en normaal normaal ga je via de pijpleiding omhoog als vrouw en dit is dan via de BE. Uh, nee, en dan via de Befklep. Yeah. <laughs> maar de, die twee zouden door hun chauffeurs regelmatig laten, uh, laten afzetten bij hetzelfde van, de, bij het van de hotel. De chauffeurs wacht op de parkeerplaats al dus NRC. De twee aanklagers zouden ook samen op het strand zijn. Hand in hand wandelen. Ja, dat moet je dan doen om uh, hogerop te komen. Hand in hand over het strand wandelen en bij een valk hotel afspreken. En dan mag jij ook mensen aanklaren. Ja, er was in, uh, in dit uh, verhaal we ook nog uh, misbruik gemaakt van de dienstauto's, hè? Ja, oh, is dat? Zou dat het nog extra ja. zwaar maken misdrijf? Ja, ja, ja dat, een, dat maakt het allemaal nog extra erg. Dus er op de achterbank van de dienstauto werden eh, werd de Wips bedreven, dus dan eh, nog extra zwaar. Maar de man laat zich wel uitgebreid eh, fotograferen voor dit artikel, of is dit een... Uh... Ja, ja, ik ja. weet niet of het andere foto's zijn, of dat uh, regelmatig openbare aanklagers fotoreportages laten maken over een glorieuze... Uh, ja. ja. Het is op. Uh, Bloot en Van Nimwegen zeggen desgevraagd tegen NFC zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheden om onderscheid te maken tussen onze partnerrelatie en de werkrelatie. Daar gaan we professioneel mee om. De, een hoofdofficier waar justitie omschrijft zijn Rotterdamse collega Van Nimwegen die sinds 1984 bij het OM werkt als rokkenjager tegen schaduw-PG. Hij is de man die aan alle touwtjes trekt. <laughs> Uit angst voor repressories wil, wil de man anoniem blijven. Dus hij is bang voor de, voor de openbare aanklager. Hey, maar wacht, volgens mij is het andersom. Dat De dames hebben deze man gebruikt om hoger op te komen. Uh, zeg dit zo, maar hier staat uh, rekening. Uh, ja, ah, ja. Dat toch, toch wel? Uh, de, de uh, uh, jammer, dat is het standaard verhaal dan toch uh, wel. Jammer dat het een stuk leuker maakt. Ja uh, inderdaad, nou, voor in het kader van de emancipatie en al die dingen, yeah. is het meteen in de lijn van wat de overheid toch wil <laughs> <laughs> Maar ja, dat is toch weer andersom hè, toch weer yeah. patriarchie en de blanke yeah. man en uh, yeah. ja, uh, nou, daar hebben we in ieder geval, hebben we ze weer wat om boos over te wezen. Yeah. Nou ja, misschien kunnen jullie de dames nog uh, beroep doen op uh, MeToo-beweging, hashtag MeToo. Ja, ze zijn wel ook nog in goede uh, online verhoudingen, dat denk ik. Ah, oké, oké. Toen komen er openlijk voor uit een partnerrelatie te hebben. Alle twee nog met hem? Of, uh? Uh, <laughs> nee, het is nou Bloof en Van oké. Ik geloof dat uh, die andere, wat is het? Uh, uh, Rutgers. Ja, dat, die, uh, dat Helene Rutgers, dat die uh, afgeserveerd is. Ja, die kan er nog Hashtag mee doen. <laughs> ja, de kamerleden willen opheldering, seksschandaal, OM.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 maar voor, voor burgemeesters is het natuurlijk helemaal niet erg, hè? Nee. Ja, ja een Burgemeester is ook... Het kost gewoon een hoop geld, natuurlijk, voor burgemeester. Maar je hebt er niet zoveel last van ook. Dus het is over het algemeen een, ja, een beetje binnenlopen en zo. Maar, ja. maar dit zijn echt mensen die... ja, Zijn ze goed in andere leven verwoesten. Dat, uh, dat is een criterium voor de overbare ruimte. Kijk, als het goed is, heb ik nou Lucas erbij of niet?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 bent geweest. Misschien moet ik nog even aan de luisteraars uitleggen wie je ook weer bent. <laughs> ja, Lucas. Of is gewoon Lucas genoeg? Uh... Lucas is genoeg, inderdaad. Ah, oké. Okay. En uh, zo niet jammer dan. En, uh... Een vrij mens, dat is jouw titel. Laten we het daar wel over houden. En ik zag dat over GDPR slash AVG ingingen en ik dacht van, hé, hey, daar weten we wel wat van. Ja, ik dacht eerst even aan een videokaart, maar uh, dat je het over mining wilde hebben, maar dit is wat anders, hè? Nee, daar heb ik geen reeds verstand van. Nee nee, nee, nee, nee. Leg even uit, Dan gaan we meteen even daar naartoe, joh. Dat, uh... Wat, wat is dat? Oh, toevallig die stond al in op de. precies op de. Ja, het is echt een tijdje pommer. Ja, ja, ja. vorige bericht hadden we al afgerond eigenlijk. Dus uh, toch Peter? Ja. ja. En dus uh, ja, nee, leg maar meteen uit wat die afkorting betekent. En dan kan je meteen het volgende bericht aankondigen.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 Ja, Het is altijd te heerlijk om, uh, ja, om gunsten uit te delen en uh, te straffen en te belonen.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 Dat ze, ja, dat ze dit doorhebben. Nou, dat is ook precies wat dreigt. En er zijn een paar rechten die zijn bijzonder vervelend om die in te willigen. Ook al kun je bij het, uh, als iemand zich beroept op een bepaald recht, ook wel uh, soms uh, gerechtvaardigd zeggen van nee dat doen we niet. Of nee we gaan niet zo ver uh, daarmee. Maar uh, dat betekent dat je uh, uh, ja, waarschijnlijk gewoon mensen krijgt die zich uh, overdag vervelen.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 Ja, kan het zijn dat je die toestemming wel moet geven, ja. En die moet je wel krijgen, want anders uh, ja, mogen men bijvoorbeeld niet... Uh, meer met marketing of aanbiedingen mag je uh, iemand uh, benaderen. Ja, dat ik dus dat als jij inderdaad werkeloos thuis zit en je wordt een beetje ziek... en dan ga je gewoon naar je spambox en dan ga je kijken van... hé, hey, die krijg spam, heb gelijk, aanklacht. Daar krijg ik spam van, hé, nee, aanklacht. Uh, want die ja, heeft data van mij. Nou, dat...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 dat, dat boetsen ze maar weer omhoog. Daar kan niemand wat tegen hebben. Het gaat van flitsen tot wraakporno. Ja. ja, ja. En de vraag is dan, wat is wraakporno? Ja, dat... Uh... Ja, zie je dat kun je het misschien ook ruim uh, interpreteren? Aanzetten tot haat. <laughs> dat is ook wel het. Uh, heel Oh ja, ja dat kan je heel ruim uh, zien. Hè, ja. ja, maar uh, laten we eerst even hebben over de overheid. Het is nog niet klaar voor, uh, voor de AVG. Ja, in... uh, Dat zei je net eigenlijk al De eerste komende jaar. Dat hebben ze ook gewoon toegegeven.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 gaan we geen boete uitdelen dan uh, gewoon zorgen dat het niet meer gebeurt en dan uh, was het ook goed we kunnen met die met die, met die privacy wetgeving misschien ook niet ik uh, kan eigenlijk niet iedereen aan de overheid aanklagen want ja eigenlijk zitten we zonder het zelf toestemming voor gegeven En we zitten in de hoe noem je dat de um, bruggelijke administratie hoe noem dat? dat de... of de GBA GBA ja nou, ik wil uit het de datumstand van de Belastingdiensten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 de overheidsdienst wordt nog duurder. De overheid geeft ook de, de NS wel eens boetes. Dus dat is ook. Een... Ja, precies een eigen bedrijfje. Ja. Well, vandaar dat de maandkaarten zo duur zijn. <laughs> ja, maar ja goed, wat ik net al zei, de, de boetes gaan ook nog eens even omhoog. Uh, die heeft weer uh, met vol trots uh, lopen vertellen hoe, wij, uh, hoe hij ons de komende tijd gaat beroven. En uh, ja, allerlei, allerhande delicten worden uh, zeg maar. Uh, ...zware beboed. Er zijn ook weer wat nieuwe dingen bijgekomen... zoals Wraakporno. Ja, toen net al zeiden haat uh, hate speech. Is dat de Wraakporno? Is dat nou een groot probleem? Ik, uh, ja, het is aan te gebeuren. Ik dat, denk dat, dat net zoiets als breezersex Dat zijn van die dingen die dan opeens helemaal uh, en badzout. Dat, dat, uh, dat raakt opeens in de media. Badzout? Ja, dat uh, gebruikt wordt als drugs.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 Ja. <laughs> Misplaatst overigens, maar. <laughs> nou ja, er zijn nog een paar aantal, aantal andere dingen. Ik denk dat ik weet uh, welk geval Lucas bedoelde. Dat heb ik ook gehoord, ja. En, uh, maar er staat hier nog wel eens een beeldmateriaal uit kleedkamer en sauna's. En daar is ook een gevalletje je geweest recentelijk, weet ik tevoren. Ja, dat was iemand die dat had uh, gefilmd en gepubliceerd. En uh, ja.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 in de sauna verkracht wordt of bestolen wordt, dan moet de politie wel naar die beelden gaan kijken. Uh, maar die camera's, die, uh, omdat mensen zoiets hebben van, nou ja, ach, daar gaan we toch niet naar nooit aan kijken, hangen daar de goedkoopste camera's neer en die zijn makkelijk te hacken. Hm, dit uh, ken ik nog niet, maar... Zo komt men ook soms aan beelden. Hm. Het is in ieder geval niet prettig en uh, wij hebben hier in huis ook camera's, maar dat is dan wel van een type wat uh, gewoon uh, goed up-to-date wordt gehouden en wat ook wel meer geld kost. Dus ja, alles heeft ook zijn prijs. Zijn ja, maximum maximumstraf voor woningdiefstallen overdag wordt gelijk getrokken met woningdiefstallen s'nachts. Ja, ik, euh, ik wist niet dat ze een aparte straf hadden voor woningdiefstallen nachts en overdag.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 Gaan ze naar het stalinistische model? Nee, is, ze hebben de marktwerking uitgeschakeld. Dus niks stalinisme. Uh, gewoon echt alleen maar puur geen markt meer. Er gaat nu vanaf... Nu gaat alles gewoon goed zijn in Zutphen. Qua zorg. Er <laughs> uh, was, was toch al geen marktwerking in de zorg. Uh. Nee, maar dat begrijpen onze links-populisten niet helemaal. Ja. Uh. Die denken dat het uh, helemaal overloopt van de marktwerking. Ja... Het, uh,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 die vind, ...omdat ja, dat wel uitdagend is. Heb ik ook aangegeven dat er gelukkig dan nog marktwerking is... ...om de ongetwijfeld negatieve gevolgen daarvan weer op te vangen. En uh, ja dan blijft het ook gewoon lekker stil. Dus dan weet je ook dat men zelf ook wel denkt van... ...nou, we moeten hem even zien. Oh ja, of ze hebben jou al lang geband. Dat kan ook Oh, nog, dat kan he? ook nog, ja. <laughs> Dat jij de enige kan bent die dat bericht kan zien... ...en de rest kan het niet zien of zo. Uh, nou, vandaar. <laughs>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 Ja, goed. Of je nou de een wordt geslaagd of de ander, dat uh, maakt het heel veel uit. Kijk, ik vind nou dat, als het goed is, Amsterdam is links geworden. Ja, ja, Airbnb weg, toerisme weg, zoveel mogelijk. Dus uh, nou, het zal leuk zijn. Het zal uh, een stuk uh, opfleuren daarin. Uh...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 Mag ook, geen, mag ook geen diesel meer. Maar ja, daar hebben ze nog mooie grachten. Daar kunnen die, uh, ja, dan kunnen die winkels via de grachten bevoorraad worden. Dat kan in Amsterdam ook natuurlijk, ja. Dat hey. ja, gebeurt ook wel. Ja, eh, ja. ja goed, nou, ja, um, een duim voor van houden ons op de hoogte, zou ik zeggen. Ja. Uh, heb je hier nog een politieberichtje? Politie, politie uh, pakt man op voor het verwonden van uh, medewerker in Stadhuis, Leeuwarden. Met wat voor wapen? Ja, maar een mes.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 Meestal zeggen ze vanwege een langlopend conflict of zo, weet je wel, de gemeente. Ik hoor wel eens verhalen hoor, de gemeente gewoon een horecapand laat slopen omdat een paar centimeter van het pand zeg maar, niet in het bestemmingsplan past of zo. Ja, bijvoorbeeld in Amsterdam kan je fiets gestolen worden door de Amsterdamse gemeente als jouw fiets meer dan acht millimeter buiten het daarvoor bestemde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 Als ja, nou, je ja, dat ja, voor die... dan moet je naar het gemeentehuis toe. Er zal wel een uitzondering dan uh, zijn daarvoor. Kun je dat niet machtige om daar naartoe te gaan? Nou, ik denk dat het gewoon een uitzondering is, dan mag het wel. Net zoals met de APK, dat je dan wel de weg op mag zonder APK, als je naar een APK gaat en aantoonbaar maar als hebt. Hmm. Ja. Dat is er niet. Pech gehad. Ja, dat is niet, maar raar Ah, dan komen we bij de fietsen. <laughs> je had er net over. We hadden het er net al over. En hoeveel fietsen zijn er van jou al gehad bij het station? Nee, mijn fiets is niet zo vaak bij het station. Ja, nee, maar nou, ja wel. In de, precies onder het Amsterdamse gemeentehuis is een fiets van mij gehad, Ja, In de fietsenstalling van het uh, Den Haagse gemeentehuis. Oh ja, oké. Okay. En die kon je toen terughalen bij de politie? Uh, nee, dat zat geen briefje bij us. Uh, uh, okay. Ik ben gewoon uh, ik heb hem nooit meer teruggezien. Dat is zo'n mooie bron tot maar. Ik had het laatst nog over met iemand. Ik zeg van uh, hij had het over ja, ja fietsen kunnen geschaad gejat worden. En hij is.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 Want ja, als de politie zegt dat is zo dan is dat de realiteit. Ik was hier wel eens bij het station houten. En dan stond de politie met ja. een vrachtwagen. Stonden ze allemaal fietsen weg te het sloten door te knippen en een fiets op te halen? Ja, en toen stond er iemand bij te kijken, he, op een wat manier. En ik zeg zo, ja, het is toch wat, he, dat, dat gewoon dieven fietsen stelen op klaarlichte dag. <laughs> nou, ik zei ik niet een pauze tussen vallen, Dus ik zei eerst: het is toch wat, hè? En die beheerde: ja, inderdaad, het is wat. Dat uh, dieven bij klaarlichte klaar dag fietsen stelen." En toen zag hij hem helemaal exploderen. Het, het was iemand die heel behoorlijk in de Matrix zat. Dus uh, hij was. <laughs> Ze uh, zijn dit lang van tevoren aangekondigd. Het <laughs> <laughs> kan wel ja, zijn. Dus als ik lang van tevoren aankondig dat ik jouw fiets kon stelen, dan is het wel oké. Okay. <laughs> uh, <laughs> dus, hey, door jouw jou soort mensen is Gouda zo'n zoontje geworden. En ik weet niet wat Gouda weer te maken had. Dat was toen toevallig in het nieuws. Maar uh, ja, het is uh, apart. Maar dit berichtje gaat er dus over. 9 to 5 uh, website. Uh, 925.nl En daar stond dus op um, dat uh, Amsterdam de grootste fietsendief is eigenlijk. En uh, ja, het werkt dan zo. Uh, buiten het daarvoor bestemde vak geparkeerde fiets wordt opgehaald door mannen in rode pakjes. Die hem meenemen naar het westelijke havengebied. Daar kunnen ze worden opgehaald bij een depot dat heel moeilijk te bereiken is. Naast de boete is de lange wandeltocht vanaf de Sloterdijk ook nog eens een extra straf lijkt het wel.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 de grote krant of de grote uh, media. Even los dat ze er toch niks mee zullen doen als ze het niet uh, bevalt. Als maar... je nu nog als journalist naar de grote media belangrijk dingen stuurt, dan heb je die wel begrepen. Ja, dan het is het wel, wel, zitten op... de overheden er wel bovenop in ieder geval. Ja. Ja, het is natuurlijk die, die lekt naar Wikileaks, en dat blijft toch wel een beetje een probleem. Dat de één is die uh, uh, ook, die, okay, die helikopter. Nee, niet, uh, over toen die, die helikopter beelden dat ze zo allemaal uh, mensen neermaaiden... Uh, uh, Manning, Bradley Manning ja. nou Chelsea Manning uh, Die is natuurlijk opgepakt En uh, in de gevangenis uh, Gegooid En uh, ja, vreselijk behandeld En deze lekker, die is ook opgespoord En dan Ja, uh, yeah, die zit nou ook vast En, en tot ja, denk ik Lucifer dat het, zei Lucifer was dat volgens mij uh, Een van die helikopterbeelden Was uh, oh, dat uh, Bradley Manning was het, men, Ja, Manning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 <laughs> er ging af en toe een hele gemilitariseerde kolonie ging daar naartoe want de vrouw ging even boodschappen doen <laughs> nou dat is wel mooi toch Zongde Zongde we dan <laughs> dat was de vorige maar de, de nieuwe is precies hetzelfde hè? <laughs> de stimuleren. Uh, uh, dus als je ja, dat doet doe het dan ook echt goed en, en dat is dan wel het geval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 Ja, dat is natuurlijk het hele verhaal met Trump nou. Dat Trump zegt, hé, hey, ik uh, trek maar uit die Iran-deal terug. En uh, dat uh, en je, je, je hebt het over het bericht van uh, die Bens uh, Ben Swan, zeker? Vind ja, ik het had wel? het eigenlijk gepost, omdat het, het gaat over meer dingen natuurlijk. En uh, Ben Swan heeft heel mooi samengevat, ik zal in de link op de website even de, de link naar het filmpje van Ben Swan doen, zodat jullie het allemaal op uh, uh, zijn manier kunnen horen.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 Toen kwam die hele Iran-deal. Toen zei ja, ik trek me daaruit terug. En de Europese bedrijven die toch zaken blijven doen met Iran. Die krijgen gelijk van onze boetes opgelegd. En uh, die krijgen gelijk aan het trommelon met onze overheid. En je ziet dat het een beetje begint af te brokkelen. Het, de support in Europa voor uh, de VS. Ik, ik las al ergens artikelen van het vrije Westen bestaat niet meer. Het Westen bestaat niet meer.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 Die bedrijven de VS opofferen als klant. En ja, als ze dat zouden willen doen, dan moeten ze toch wel even een gezamenlijk fonds trekken om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, dat is dat de Vodafone, Siemens, weet ik uit mijn hoofd. Wie zat er nog meer bij? Ja, die in de uh, ja, zaken deden. Ja, Vodafone weet ik ook nog inderdaad. Ja. Siemens, uh, ja. nog een paar bedrijven, vooral Duitse. Ja. Ja. ja, ik zou zeggen, het is natuurlijk heel raar dat Trump zich die zegt: ja, dat is een hele slechte deal, maar. Maar en, ja, en niemand zegt dat Iran zich niet aan die deal hield. Dus dat is al raar. Ja, dat... Net aan jou? Uh, net aan jou misschien wel, <laughs> ja. Ja. ja. goed punt, ja. Maar die roept natuurlijk al 30 jaar dat Iran bijna een tobom heeft. En ja. ja. steeds met zo'n uh, roadrunnerbom aanzetten. Dat is een net die Turk, uh, tekening. En uh, ja, eigenlijk. Dat, dat had wel als een presentatie gewerkt de laatste keer hoor. Dat, dat zag er nou wel wat uit. Ja, maar alleen, er is documenten wat ook al eh, ja, op de kracht was. Maar die documenten vandaan kwamen, hele oude documenten. Dus ja, een beetje onzin al Als je hem even niet meerekent, is er eigenlijk niemand die zegt... ...dat ze zich niet aan die deal houden. En daarom is het ook wel raar dat ze zeggen, ik wil een betere deal. we ik terug eruit en ja. Misschien wil hij gewoon in die deal zitten, weet je wel.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 Ja. Uh, Trump maakt er op een hele slimme manier gebruik van, weet je wel, die doet inderdaad, uh, uh, die brengt het tot een higher level, maar inderdaad, die uh, een klassieke manier is gewoon, Machiavellian is gewoon, oh ja, je wordt ergens van gedacht, ze willen je Oh, dan is het want dan, ja, Dat is oorlog, uh, want dan moet je altijd blijven zitten als mag hebben. Want uh, dan sta je boven alles. Dan, uh, want dat is het staatsbelangen, et cetera. Ja, Clinton, dan kunnen we dit soort dingen niet hebben. Clinton die uh, deed het ook toen met Monica Lewinsky's schandaal. Huh? Die begon ook gelijk kruisreketten af te vuren. Hmm, uh, symboliek is wel weer erg, uh, frediaans. Uh, <laughs> ja, over het algemeen leidt dat de aandacht heel goed af. Uh, ja, nu even geen razeur uh, maken over een uh, blauwe jurk met sperma. We, we nu, uh, we nu moeten we de schouders aan elkaar zetten. Wat, wat zijn we voor de aarde al? Ja, brood te spelen. Ja, nee, ja, het, het, het filmpje waar ik dan naar link, om het hele zaakje te, goed samen te vatten.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 Het rare is dat, ik hoorde van die aanvallen, uh, Israël beweerde dat ze met raketten, of tenminste, laten we het zeggen, Netanyahu beweerde dat, uh, dat ze vanuit Syrië waren aangevallen door Iran met raketten. Ja, daar geloof ik geen reden van. En dat geen uh, een van die raketten heeft Israëlisch schotgebied geraakt. Er, uh, er zijn een heleboel raketten, die zijn er dan overheen, overheen geschoten. Of zo. Wat zijn dat voor, voor raketten? Dat is, uh, je, je schiet op, op Duitsland een heleboel raketten af aan, die missen dan allemaal Duitsland. Ja, maar dat zeg, is trouwens ook wel heel smal hoor. <laughs> het is een klein land, je schiet er makkelijk overheen. Ja, het is dat is ook net geen Lieberland. <laughs> <laughs> een soort, ja, als het nou Lieberland was, dan zou ik begrijpen. Dus alles heeft Lieberland gemist. Die uh, raketten aanvallen, of die nou echt was of niet... ...is gewoon een soort Venlo-incident... Uh, ...wat men dan uh, gebruikt om even lekker uh, aan te vallen. Je moet er altijd even eentje hebben. Nou, die kun je ook even in elkaar knutselen... En dan kun je even los. en uh, ja, maar zelfs radisch, plots, hebben we laten geen rotstukken laten zien ofzo, of zo. explosies of... Uh, ja, je zag ja. helemaal niks ervan. Dus, uh, ah, ja. Het stinkt. Ze zijn ja. door een onzichtbare vijand aangevallen met onzichtbare raketten. Mm -hmm. <laughs> ja, maar ondertussen zijn ze flink op Gaza losgegaan. Hè? Ja. ja, dat is ook zo. Als, als Rusland het had gedaan... Oeh...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 Klootzakorganisatie, als je dat uh, gewoon doet met het leven, eigenlijk van of de handel van een ander, dus ook het leven van een ander. En dan, dan hoef je, wat mij betreft, al veel minder sympathie te rekenen. En daar worden die mensen dus ook inderdaad, wat, wat Peter net zei, een soort van dader, doordat ze een slachtoffer zijn. En ja, goed, dan neem je die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 En goed, on onder dat mom was dan ook de Gaza-strook teruggegeven aan Palestijnen. Nee, het was eigenlijk niet echt onder andere, want de Arbat had die altijd nee zei.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 heeft, de Rutte die heeft vier Antilliaanse legoraden meegenomen in zijn regeringsvliegtuig in het passagiersgedeelte om aan de dierentuin in Blijdorp te geven. Die hebben daar een fokprogramma nee. <laughs> om te zorgen dat het aantal Antilliaanse legoraden op peil blijft. Oké, okay, maar hoe lang leef je al op dat eiland?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 En ik denk ook dat dat, dat FOC-programma starten, omdat die dingen op uitsterven staan. Ik denk dat dat ook wel goed, uh, ja, een, een interessant aspect is, omdat je eigenlijk overal in de wereld zie je de vruchtbaarheid teruglopen en dat is in de geboorteaantallen en dat zag je bijvoorbeeld ook in de aanloop naar het, het naziregime, dan zag je ook dat de geboorteaantallen terugliepen. En dat komt omdat men voelt de ellende aankomen.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 Die uh, de, ja, daar hoorden hoorde ik toen ook bij organisaties die voor homorechten opkwamen en er werden ook in Berlijn al 16 miljoen condooms verkocht en er waren uh, varietévoorstellingen voorstellingen met uh, ja, erotische variété voorstellingen en dat was de de een door in het oog en die zei dat is de reden dat die geboorteaantallen teruglopen. Maar ik denk niet dat dat een goede verklaring is. Ik denk dat de verklaring voor het lagere geboorteaantallen is dat mensen aanvoelen komen dat iets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 die gingen uiteindelijk ook een, ik weet uh, ok, niet wat de naam was precies, maar die hadden zo'n fokprogramma voor aardiging. Ja, Levensborn. Levensborn, ja. Daar zat die, die Abba-zangeres, die komt al, al daar onder andere uit voor. Uh, maar ja, ik denk dat dat, ik, ik, ik geloof dat heel erg in die algemene principes, een hele grote trend die over grote massa's mensen plaatsvinden, als je in zo'n zo trechter gaat van zo'n empire,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 Goeie zaak, goede zaak. Hoe meer van dit soort tegenvallers <tie testen, is het voorbij. Hoe meer het sentiment wordt. Precies, helemaal ja. goed. <tie> ja, het is ook zo, in, in dit de, in de voordeel, quote, een quote moet na 2020 in één keer worden afgeschaft in plaats van de geleidelijke vijf jaar. Ja, dat is uh, Frankrijk, wil dat.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 Uh, bij, IJ, maar de week daarop weer wel, en dat komt allemaal omdat ik op uh, vakantie ben, moet ook gebeuren ja. dus uh, ik zou zeggen tot dan en uh, ik wil uh, trouwens jullie ook nog uh, danken voor het meedoen met deze huidzicht en jij bedankt Johan ja. voor dit, uh, het regelen allemaal uh, alles ja je... joh ja, ja. ja. prettige vakantie uh, Skype ook nog bedankt <laughs> uh, software uh, ontwikkelaar voor de opname software en uh, mm -hmm. de maker van de microfoon uh, er staat geen naam op maar oh. uh, goed, <laughs> ik uh, dank je wel hartelijk. En uh, uiteraard, uh, nou, ja, uh, ik wens iedereen een uh, vrolijk en vooral heel erg vrij... Uh, wat zou het zijn, twee weken of zo uh, toe...